Buiten is het 4 graden. Binnen zit Herman van der Zand. De Oekraïnse leider Zelensky zal morgen een speech op maat afleveren... voor de bijna voltallige Tweede Kamer. En dat is hem ook wel toevertrouwd. Voormalig komiek en tv-acteur. Die weet precies hoe die moet overkomen op zijn publiek. En dan is het te hopen dat hij na de belangrijkste boodschappen... zijn speech eindigt met tips voor die uitzendingen van politieke partijen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Tot middernacht bij u. Zometeen de reactie van de laatst overgebleven senator... van Forum voor Democratie op het vertrek van zijn twee collega's. En met Wilma Borgman meer Haagse zaken... over de koopkrachtcompensatie vanwege de hoge energieprijzen. Nederlands gas onder de Noordzee wordt door die hoge prijzen... voor sommige partijen ineens interessant weer. Met TNO-expert René Peters praat ik er zo over... Het toespraken van buitenlandse staatshoofden in de Tweede Kamer. Morgen doet Zelensky dat. Heel veel voorgangers heeft hij niet. Dat hoort u straks. En op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed... komt een techniek die we in Nederland al sinds de middeleeuwen toepassen. Het heet graslandbevloeiing. Uitleg krijgt u zo uit Overijssel. Eerst het nieuws van... Woensdag 30 maart. Dat well, is the sound of overnight explosions around Kiev. fooled by Russia's claim that it's scaling back. Beschietingen in Kiev, terwijl gisteren nog werd afgesproken dat de Russen de troepen rond de Oekraïense hoofdstad zouden terugtrekken. De regering in Kiev is niet verbaasd. We do not trust Russia. We need the support of the international community. Oekraïne heeft dus de internationale gemeenschap nodig. Daarom houdt president Zelensky ook zoveel toespraken. Hij is iemand die heel makkelijk spreekt. Korte zin, ik heb even gekeken tussen de acht en negen woorden gemiddeld in die toespraken. En vooral de toespraken voor westerse parlementen zijn op maat gemaakt. Hij zorgt ervoor dat we ons identificeren met het leed in Oekraïne... waardoor hij echt het gevoel geeft, nu moet er gehandeld worden. En morgen houdt Zelensky via een videoverbinding dus ook een speech in de Tweede Kamer. Dit is ook propaganda van de Oekraïnse zijde. Burgemeesters in Nederland worden vanaf vrijdag verplicht... de opvang van Oekraïnse vluchtelingen te organiseren. En daarmee is het ook meteen geregeld dat als we in de toekomst over moeten gaan tot de volgende stap... namelijk uh, zeggen u krijgt nu vorderingsbevoegdheden dat we er klaar voor zijn. Voor deze noodmaatregel maakt staatssecretaris Van der Burg gebruik van een wet uit 1952. Dat gaat dan om de wet verplaatsing bevolking. En op basis van die wet krijgt dan de minister van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid... om de burgemeesters die dat uitvoeren aan te sturen om met meer verplichting mensen op locaties op te vangen. Uitzinnige medestanders van viruswaarheid-voorman Willem Engel... bij de gevangenis in Rotterdam. Vrijheid! Vrijheid! Engel zat 14 dagen vast op verdenking van opruiing en werd aan het begin van de avond vrijgelaten. Hij moet zich wel aan een paar voorwaarden houden. Dat hij geen strafbare feiten meer pleegt. Dat hij geen uitlatingen doet op sociale media. En dat hij zal verschijnen op de inhoudelijke behandeling van zijn city. Volgens de advocaat van Engels, actiegroep Virus Waarheid, zal Engel meewerken. Maar het is een onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van meningsuiting, dit. Hollywoodster Bruce Willis, bekend van onder meer de actiefilmreeks Die Hard, stopt met acteren. Jepicaé, motherfucker. Jepica je motherfucker. Jepicaé, motherfucker. Jepica je motherfucker. Jepica je, motherfucker. Volgens een dochter is er bij Willis Avazi vastgesteld. Zijn taalstoornis die wordt veroorzaakt door niet aangeboren hersenletsel. That's dead, baby. That's dead. En dan iets waar sommige mensen al maanden op zitten te wachten. We krijgen sneeuw. En zelfs veel sneeuw, zoveel, als we de hele winter nog niet eens gezien hebben. De weermannen en vrouwen hadden er bijna geen rekening mee, mee gehouden. Je hoort me een klein beetje zuchten, want ja, ik was er eigenlijk al van uitgegaan... dat we de lente in zouden gaan, maar nee hoor. Ja, en wat dat betreft uh, ja, zijn de tegeltjeswijsheden... Hè, dat Maart zijn staart roert en dat April doet wat hij wil... echt helemaal van toepassing. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Gaat het nou echt serieus sneeuwen? Ja, dat ja. is zeker geen aprilgrap. grap. Ja, serieus dus. Uh, u hoorde het in de nieuws ook serieus. Een nieuwe scheuring bij Forum voor Democratie. Senatoren Theo Hidema en Paul Frentrop zijn uit de partij gestapt. Ze zijn het niet eens met het besluit van partijleider Thierry Baudet. om de speech van de Oekraïnse president Zelensky morgen de Tweede Kamer te boycotten. En toen was er nog maar één senator over van Forum. Johan Dessing, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe plotseling kwam hun besluit voor u? Nou ja, het, toen dit uh, item ging spelen, toen uh, merkte ik wel dat er wat verschil van inzicht was. Dus daar is wel wat, uh, ja, wat discussie over geweest. Maar het uiteindelijke besluit uh, uh, is toch vrij plotseling dat ze toch, uh, zich afscheiden van de, van de fractie. Die had ik niet zo, uh, zo direct zien aankomen. En nu komt dit bij u aan? Ja, ik vind het echt heel erg, heel erg jammer. Het, uh, ik vind het heel jammer dat het zo ver heeft moeten komen... Uh, we zijn natuurlijk begonnen als uh, grootste oppositiefractie in de Eerste Kamer met twaalf uh, senatoren. En ik blijf nu er een eentje over, dus dat is een, uh, een wat zure constatering. Maar uh, ja, ik, ik ga met frisse moed uh, verder om ook de belangen van Forum in de Eerste Kamer te blijven verdedigen. Want ik, uh, ik blijf namens Forum uiteraard in de Eerste Kamer zitten. Ja, ja u, u zegt dat er de, de ontstond, had u gemerkt, uh, verschil van inzicht over dat we uh, al of niet aanwezig zijn bij uh, die speech van Thierry Baudet. Aan, aan welke kant staat u dan? Nou, ik kan me heel goed vinden in het, uh, in het genuanceerde uh, de speech standpunt... speech van Zelensky was, uh, natuurlijk, ja, en de aanwezigheid ja, ja, ja, ja, van Borde. Ja, ja. ja hoor, snap ik. Nou, ik. Ik kan me heel goed vinden in het genuanceerde standpunt... Uh, wat, wat Forum daarover heeft uh, gepubliceerd. Ik, ik, het is natuurlijk uh, niet een heel makkelijk verhaal dit. Hè. Het is niet van goed en kwaad alleen. En laat ik beginnen om te zeggen dat ik ben absoluut uh, tegen de oorlog... en ik, en ik ben voor vrede en ik leef mee met alle oorlogsslachtoffers die er zijn... Maar deze zaak kent uh, toch wel een heel ingewikkelde uh, afhandeling. En ik snap heel goed dat de Tweede Kamer zegt dat we dat in alle objectiviteit... vanuit alle standpunten zouden moeten bekijken... zonder, uh, ja, zonder dat uh, zij daar als fractie op, uh, op worden aangekeken. Dus ik kan me heel goed vinden in het standpunt, ja. Ja, om dus niet aanwezig te zijn. Klopt, ja. ja. Um, u zegt al, ja, nou, nou zit ik in mijn eentje. Dat zal uw werk niet eenvoudiger maken. Nee, dat, dat, aan de ene kant is dat natuurlijk, uh, maakt het dat ingewikkeld. Maar uh, ja, het, het, het, uh, het, het is wel zo dat wij natuurlijk op heel veel fronten nog steeds inhoudelijk hetzelfde denken. Dus uh, we hebben ook de intentie uitgesproken met elkaar om toch te zoeken naar, uh, ja, naar de mogelijkheid om toch op een soort van uh, samenwerkingsmanier nog dingen, dingen onderling te verdelen. Dus het is, niet een, uh, het is niet een splitsing en een afsplitsing uh, die, uh, die met heel veel modder gooien... eigenlijk met geen modder gooien of met, met rancune gepaard gaat. Nee. nee, dat begrijp ik. Maar uh, Hedema was een prominent lid van Forum. Uh, Zeker. Frenthrop schreef samen met Baudet uh, het boek over de ravage van, van tien jaar ja. Rutte. Dit zijn wel twee uh, heel prominente namen die nu vertrekken. Absoluut. En ze worden ook per uh, degen gemist. Ze hebben heel veel voor de Forum voor Democratie betekend. En daar zullen we ze altijd uh, dankbaar voor zijn. Maar ja, het is hun keuze om, om deze stap te zetten. En uh, ik betreur hem, maar ik, uh, ik, ik moet hem accepteren. En dat, dat doe ik dan ook. En nu gaat hij nu eentje door. Johan ja? Dessing, ja? dank u wel. De... Graag gedaan enige overgebleven senator van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. De krant van morgen, Freddy van Tijn. Verrassend, tussen het nieuws de hele dag... het bericht in het AD van de correspondent in Kiev. Het normale leven komt daar langzaam weer op gang. Winkels openen hun deuren, moeders met kinderen wandelen over straat. Er is voorzichtig optimisme over het verloop van de oorlog. Ook al zijn in de verte steeds explosies te horen... en regent het ook nog. De VAO-lonen zijn deze maand gemiddeld met 3,3 procent gestegen. Vorige maand was dat nog 2,6%, schrijft het FD. De werkgeversorganisatie AWVN maakte een optelsom van de loonafspraken van maart. En hij leidde dat naar een gemiddelde op jaarbasis. De gemiddelde stijging van de lonen in het eerste kwartaal zou daarmee op 2,8 procent uitkomen. Dat is uiteindelijk nog steeds achteruitgang, gezien de inflatie die het Centraal Planbureau raamt op 5,2 procent. Maar het is wel de grootste stijging van de afgelopen jaren. De Europese Commissie heeft de plannen gepresenteerd tegen de wegwerpeconomie. De economie moet groener worden en daarom moeten Europeanen spullen minder snel afdanken. Vaker repareren of hergebruiken. De Telegraaf verwacht dat daarbij flink wat weerstand zal komen van fabrikanten. Want die oude economie dat is vaak hun verdienmodel. En de krant roept in het geheugen dat bijvoorbeeld de techreuzen... de komst van één type oplaadkabel voor mobiele telefoons... ruim tien jaar hebben kunnen tegenhouden. Grote lozingen van synthetisch drugsafval in de natuur... kosten grondeigenaren handenvol geld, schrijft Trouw. De eigenaar is juridisch verantwoordelijk... voor het saneren van de vervuilde bodem. Daar is wel een speciale subsidie voor... maar de opruimkosten kunnen in de tonnen lopen... en vaak is de maximale subsidie bij lange na niet voldoende. Trouw vroeg cijfers op en stelt vast dat een derde van de grondeigenaren die die subsidie vorig jaar nodig had... een particulier of een organisatie was die voor tienduizenden euro's moest bijleggen. De Vereniging van de Nederlandse Gemeenten zegt dat dat niet de bedoeling kan zijn. En in het katern de verdieping een voorbeeld. De gemeente Zundert voert een juridische strijd tegen een man van 90 die het afval van drugscriminelen moet opruimen. Reguliere handelaren en opkopers kopen steeds vaker geen klassieke piano's meer... vanwege aangescherpte regelgeving rond de handel in ivor. Voor verkoop van producten met ivor moet sinds eind januari... een vergunning worden aangevraagd. Een piano- en vleugelverkoper in Haarlem noemt die regels in het FD symboolpolitiek. Er zijn helemaal geen nieuwe piano's met Ivoren toetsen, zegt hij en ook het Nationaal Muziekinstrumentenfonds klaagt. De collectiebeheerder zegt... het is voor particulieren veel ingewikkelder geworden... om hun instrument aan ons te schenken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendblad. Let En give it up. Vorige week wist de Kamer het nog heel zeker. De groep mensen die gecompenseerd moest worden voor de hoge energierekening, die moest worden uitgebreid. En flink ook, ondanks bezwaren van het kabinet, dat dat veel te duur zou worden. En vanavond moest dat in de Kamer worden uitgevochten. Wilma Borgman in de na. Goedenavond. Nee, hey Herman, goedenavond. Ja, je, je verwacht een robotje Vechten natuurlijk. Wat, wat, ja. wat was precies ook weer de inzet van de Kamer? Nou ja, daarom verwacht ik een robotje Vechten, omdat vorige week de Kamer nogal stellig was in wat ze wilde. Uh, en ik denk dat veel mensen die zich zorgen maken over hun ho hoge energierekening uit het debat van vorige week toch een beetje hoop kregen, want de Kamer wilde behoorlijk sleutelen aan de regeling die het kabinet had bedacht. Het kabinet wilde 800 euro ter beschikking stellen aan mensen die rond moeten komen van maximaal 120 procent van het minimuminkomen. Dat is voor een alleenstaande ouder zo'n 1450 euro per maand. En de Kamer vond echt dat meer mensen die 800 euro moesten krijgen. En het ging niet om één of twee fracties toen, vorige week... maar bijna allemaal. Um, dat was niet het enige bezwaar van de Kamer... tegen die regeling van het kabinet... want de oppositie had er nog iets anders gevonden. Dat ging dan over de accijnsverlaging op benzine en diesel want die komt ook terecht bij mensen die dat helemaal niet nodig hebben. Dus inderdaad, vorige week was er best een meningsverschil... tussen Kamer en Kabinet. De Kamer kreeg daarin ook nog een beetje gelijk van ambtenaren... die vandaag schreven dat die accijnsverlaging niet alleen ongericht is... maar ook nog onzeker... Want niemand weet of die accijnsverlaging ook echt wordt doorberekend naar de klanten. Dus inderdaad, dat moest vandaag worden uitgevochten. En ik verwachtte wel een stevig robbertje vechten. Ja, maar je kan ook zeggen, als de hele Kamer dat wil... dan, dan gaat het toch wel geregeld worden? Ja, maar dat gebeurt dus niet, want van alle argumentatie van vorige week bleef vandaag niet meer zoveel over. Bij de coalitiefracties klonk vandaag ineens dat uh, die 800 euro... een van die gewaakte maatregelen, die energiecompensatie... dat die dan toch maar beperkt moet blijven voor echt die ene groep... die het kabinet ook had bedacht, dat wil zeggen... als de gemeentes dat ook echt gaan uitbetalen. Want daar maken ze zich zorgen over het budget als wij 800 euro betalen aan de mensen in onze gemeente... die daar recht op hebben, krijgen wij dat dan wel terug van het Rijk. En bovendien, minimabeleid is per gemeente verschillend. Maar hoe dan ook, daar leggen de coalitiefracties... en dus een kamermeerderheid zich bij neer. Ja, daar valt het dus allemaal wel mee. Het kabinet zelf was ook niet uh, helemaal enthousiast... over die compensatieregeling. Uh, want die lage benzineacties is ook fijn... voor mensen die het helemaal niet nodig ja. uh, uh, hebben. Hè? Je zegt, het is, het is ongericht. Ja. Waarom houd, houden ze dat dan wel overeind? Ja, nou ja... Je zou zeggen, vorige week zei minister Kaag van Financiën nog... dit verdient allemaal niet de schoonheidsprijs... maar het is vooral een kwestie van als het niet kan zoals het moet... dan moet het maar zoals het kan. En mensen hebben snel geld nodig, zei Kaag. En als die doelgroep groter wordt, zoals de Kamer eigenlijk wilde... dan is het voor gemeenten allemaal heel erg ingewikkeld... om uit te pluizen bij wie dat geld dan precies terecht moet komen. En ja, het is nou eenmaal zo dat minimabeleid per gemeente verschillend is. Het is niet anders zei minister Schouten van Armoedebestrijding... vanavond in het debat tegen Pieter Omtzigt. Maar die Omtzigt die vond het allemaal moeilijk te verteren. Als we nu kijken naar wat gemeentes doen... dan zien we dat de enige geme een gemeente, zoals Den Haag hier... mensen um, tussen 110 en 120 procent van het sociaal minimum... dat zijn die mensen die een baan hebben... en net boven de bijstandsuitkering uitkomen... die elke ochtend om zes uur schoonmaken en dat met een flexibel contract die krijgen in Den Haag wel 900 euro en in Rotterdam 200 euro. Dat scheelt 700 euro. Accepteert de regering dat? De er is nu al verschil in minimabeleid. Het maakt nu al uit in welke plaats u woont... voor welke regelingen u in aanmerking komt. Dat is de essentie van het gemeentelijke minimabeleid. Deze regeling, hebben we gezegd, is 800 euro tot 120 procent... wettelijk sociaal minimum. Dat zijn de kaders die we ook met de gemeente, met de VNG hebben besproken. Weer omzicht tot slot. Ja, voorzitter... Inderdaad, het gemeentelijk beleid, minimabeleid is verschillend. Want dan hebben we het over het betalen van een sportclub. Dan hebben we het over het vergoeden van de extra kosten vanwege de zorg. Dit is een generieke inkomensmaatregel... die in gemeentes totaal verschillend gaat uitwerken. En doordat die totaal verschillend uitwerken... zullen bijvoorbeeld, noem een groep... de mensen die een woning van vestia huren... die al tijden niet investeert in het dubbel glas... die zullen het snoeihard voelen in Rotterdam. Want die krijgen hem niet. En daarom wil ik juist nu nog een keer benadrukken, en dat doe ik ook maar even via de heer Ontzigt naar alle gemeenten toe. U heeft de garantie dat u 800 euro tot 120 procent wettelijk sociaal minimum kunt uitkeren. De reden dat sommige gemeenten daar terughoudend in waren, is omdat ze niet zeker wisten of dat ze daar de budgetten voor kregen. Dat wil ik hier nog een en andermaal nog een keer benadrukken, dat dat het geval is en dat ze dat bedrag dus ook kunnen uitkeren die doelgroep. Ja, minister Schouten van Armoedebestrijding. En zij zegt dus, die 800 euro... die kunnen gemeenten dus uh, nu gaan uitbetalen. Ja. Uh, jij zegt, ja, er de, de, de veranderde niet zoveel. Verandert er helemaal niets nee. dan aan die, aan, de, aan die compensatieregeling? Ja, toch wel. Op één puntje houdt de Tweede Kamer voet bij stuk. Maar daar wordt nu over gedebatteerd. Dus uh, uh, dat zal nog even moeten blijken. Maar wat de Kamer wil, is dat die onbelaste kilometervergoeding... Uh, sneller omhoog gaat dan het kabinet eigenlijk wilde. Dat stond al gepland. Maar voor in de loop van de kabinetsperiode volgend jaar... dan uh, zou de vergoeding in stapjes omhoog gaan... van 19 cent per kilometer naar 23 cent per kilometer. Dat moet eerder. Wat maakt dat nou uit, zou je kunnen zeggen. Maar volgens de kamer scheelt het voor de mensen... die hier voor hun werk in de auto zitten... toch wel een paar tientjes per maand. Uh, ik laat je even een stukje debat horen... tussen PvdA-Kamerlid Henk Nijboer en VVD-Kamerlid Ilko Heijnen. En die laatste die had een slogan bedacht voor wat hij van plan is. Van goedkoop schenken naar goedkoop tanken. De heer Nijboer. Goedkoop denken, ja. Nou, het wordt niet, niet heel goedkoop als het 1 of 2 cent uh, meer uh, vergoeding is. En ik vraag toch een beetje de orde van waar je aan denkt. Ja, ik zat zelf een beetje richting 30, uh, 30 cent per kilometer... onbelaste uh, vergoeding te denken. Of niet, maar geval in stappen daarnaartoe. Uh, dat vind ik redelijk met deze prijzen. Waar denkt de heer Heijn aan? Heer ja, en deze, deze snap ik. Het past ook bij de heer Nijboer. Je, je geeft natuurlijk een vinger. En nee, hij neemt ze de hele hand. Zo ken ik hem ook. Uh, dus het is altijd meer als ik dertig had gezegd. Dat Nijboer hier natuurlijk gestaan. Die zegt, ik wil er vijftig cent van. Nee, dat niet. Oké, okay, nou, dan moet ergens zitten. Dus kunnen we elkaar vinden. Uh, wat, uh, ik, ik sluit hierbij in eerste statie echt aan bij wat we in het coalitieakkoord doen. Dat zijn twee stappen omhoog, naar 23 cent uiteindelijk. En dat gaat dus in twee stappen, 2024 en 2025. En dat treintje zou je eigenlijk naar voren kunnen halen. En in dat metafoor wou ik graag ook benoemen... dat de onbelaste reiskosten natuurlijk ook voor het OV geldt... en niet alleen uh, voor de automobilist. Ja, dat was Elko Heijnen van de VVD, dus voor de treinforens... en de automobilist gaat die onbelaste kilometervergoeding dus omhoog. Dat dan weer wel. En verder legt de Kamer zich dus neer... bij de argumentatie van het kabinet, Herman. Ja, en, uh, en ze zijn dus nog bezig. Dankjewel. Ze zijn nog bezig. Wilma Borgman in Den Haag. Sinds de Russische invasie van Oekraïne... wordt er in Nederland naast er gezocht naar manieren... om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Alternatieve energiebronnen, Gas uit Qatar. Toch weer boren in Groningen. De VVD voegt daar vandaag nog iets aan toe. Versneld boren naar gas in de Noordzee. De staatssecretaris Veilbriefje heeft meteen laten weten... dat hij daar wel mogelijkheden voor ziet. René Peters is een expert op het gebied van gas bij TNO. Meneer Peters, goedenavond. Goedenavond. We hebben het over ja, de Noordzee. Dat is natuurlijk niet de hele Noordzee. Dat is alleen waar Nederland de basis Territoriale wateren van ons land. Zijn, zijn de gasbronnen daar al helemaal in kaart gebracht? Nou, er wordt natuurlijk al heel lang gas gewonnen uit de Noordzee. Overigens, dat gebied is groter wat we in Nederland aan land hebben. Hè? De, de zee is ongeveer anderhalf keer zo groot dan, dan Nederland qua land. Uh, en er zijn nog heel veel gasvelden al in ontwikkeling. Er zijn nog steeds zo'n 130 velden in productie. Daar halen we ongeveer 9 miljard kuub gas per jaar uit. Maar ja, er zijn ook alweer 80 velden die ondertussen alweer gesloten zijn. Omdat we natuurlijk al heel lang gas vinden sinds de jaren 80 uit die Noordzee. En heel veel velden zijn ongeveer wel uitgeput. Uh, maar er wordt ook nog steeds... Nieuw gas gevonden op de Noordzee. Ja. Kunt u voor de lekers uitleggen hoeveel gas er wordt gewonnen op de Noordzee nu? Ja, op dit moment dus 9 miljard kuub gas uit die kleine velden, uit die 130 velden. Um, dat is veel minder dan het ooit is geweest. Het, het is nog niet zo heel lang geleden dat we nog 30 miljard kub haalden uit die Noordzee. Maar het is gestaag uh, uh, verminderd. Dat komt ook omdat er de afgelopen decennia eigenlijk relatief weinig is geïnvesteerd in nieuwe olie- en gasbronnen. En het komt ook omdat de gasprijs natuurlijk tot een paar jaar geleden extreem laag was. Zelfs minder dan een dubbeltje per kuub gas... Nou, we weten dat hij nu een euro is of, of, of een paar weken geleden nog wel het dubbele. Um, dus met die hele lage gasprijzen was er eigenlijk heel weinig interesse bij de olie- en gasbedrijven... om nog te investeren in, in nieuwe velden en nieuwe exploratie. Ja, u zegt, ja, het is nu zo'n 9 miljard. Hoe, hoe Is dat uit te drukken in percentage van het Nederlandse verbruik ja. of behoefte? Ja, wij verbruiken in Nederland nog steeds zo'n 40 miljard kuub gas. Dat is voor onze huishoudens, maar ook voor de industrie en voor elektriciteitsopwekking. Dus eigenlijk heel breed, voor kantoren ook, voor warming. Um, dus 9 miljard is ongeveer een kwart daarvan. Dus een kwart van ons eigen gebruik in Nederland, dat komt uit de kleine velden. En kleine velden zijn eigenlijk alle velden, behalve het Groningenveld. Het Groningenveld is een extreem groot veld. En alle andere velden in Nederland zijn daar in vergelijking kleine velden. En euh, nou ja, nog een kwart euh, voor de totale vraag in Nederland op dit moment. Ja, euh, en dat gas blijft ook allemaal in Nederland? Ja, het meeste gas uh, blijft in Nederland... want we zijn natuurlijk sinds 2018 importland voor aardgas. Dus dat betekent dat we netto in Nederland minder produceren... dan we werkelijk gebruiken met z'n allen. Dus we moeten juist gas importeren. Nou ja, dat is natuurlijk nu ook het probleem... dat we een deel daarvan uit Rusland halen... maar ook een deel uit Noorwegen, een deel uit Algerije. Er komt vloeibaar aardgas binnen. Um, maar dat kleine gas uit de kleine velden... dat, dat blijft vooral in, uh, in Nederland voor uh, elektriciteitsopwekkingen... en voor, uh, voor de bedrijven. Ja, um, u ziet. Ja, er zijn al een paar gasvelden uitgeput. We zoeken niet echt meer naar nieuwe plekken. Is het nu, want u beschreef net hoe die gasprijs gestegen is. Wordt het nu wel interessant om, om, om weer nieuwe velden te gaan zoeken en te gaan aanboren? Ja, bij deze gasprijzen wordt het natuurlijk zeker interessant om weer naar gas te gaan zoeken. Het is ook bekend dat er nog best veel gas in de bodem van Nederland zit. Op de Noordzee nog misschien wel 80 miljard kub gas. Dat is zelfs al aangetoond gas door, door seismische opsporingen. Kunnen we twee jaar mee? Daar kunnen we voor de totale gasvraag in Nederland inderdaad twee jaar mee vooruit... Um, misschien zit er zelfs nog meer... maar dan moeten we weer opnieuw gaan, uh, gaan zoeken. Uh, en bij deze gasprijzen is het natuurlijk zeker interessant... om dat weer te gaan winnen. We moeten er wel rekening mee houden... dat dit natuurlijk de gasprijs van vandaag is. En een olie- en gasbedrijf kijkt niet naar, alleen naar de gasprijs van vandaag. Die kijken naar de gasprijs voor de komende tien jaar. Mm -hmm. Want dat is de tijd uh, waarin je zo'n gasveld uh, produceert. Uh, en als de prijs over twee jaar weer in elkaar stort... Uh, heeft uiteindelijk uh, die, die exploratie en die ontwikkeling weinig, uh, weinig waarde gehad. Uh, maar de verwachting is natuurlijk nu met een mogelijk tekort van gas op de langere termijn uit Rusland. Dat die prijs ook best hoog blijft. Dus dan is het zeker voor de olie- en gasbedrijven weer interessant om, om meer te gaan zoeken. En dat, uh, dat hebben ook een aantal operators stuk aangegeven. Ook de brancheorganisatie Nogepa. Dat er nog best nu uh, interesse is om weer meer olie en gas te gaan winnen op de Noordzee. Wat ik zou zeggen, ja, het, het zijn onze. Hè? U en mijn en, en de, de territoriale wateren van uh, de luisteraars. Hebben we dan toch commerciële bedrijven nodig om dat gas eruit te halen? Ja, het zijn wel de commerciële bedrijven die het gas eruit halen. Maar er is wel een staatsaandeel van 40 Dat wordt door ABN, eh, namens de staat wordt dat aandeel eh, in die olie- en gasbedrijven... en die ontwikkelingen zeg maar, voor ons allemaal eh, achtergehouden. Daarmee komen er ook flink wat inkomsten uit die olie- en gaswinning eh, naar de staat toe. He, we hadden net het onderwerp van, van de energiearmoede en de ondersteuning... Mm -hmm. voor de hoge kosten van, van energie en benzine. Eh, nou, Van elke euro die we verdienen met olie- en in gaswinning uh, in Nederland en op de Noordzee... blijft 73% uh, in de staatskas. Dus dat betekent dat is voor ons allemaal... Uh, en dat is natuurlijk toch een heel ander verhaal dan dat we het gas zouden moeten importeren uit het buitenland. Of kopen van Rusland waar al het geld natuurlijk verdwijnt naar het buitenland. Ja. Dus dat is ook een argument om toch nog te kijken wat we zelf uit onze eigen bodem nog kunnen produceren. Ja. Um, dat is op zee. Dat lijkt mij uh, een, een moeilijkere operatie dan op het land een installatie uh, neerzetten. Want het is het, je, je moet uh, zo'n zo boorheiland bouwen. Uh, je moet diep de grond in. Ja, ja, het gaat in ieder geval niet zo snel als op land. Omdat je inderdaad op zee natuurlijk een platform moet zetten. Het gas komt ongeveer uit dezelfde diepte natuurlijk als het op land zou moeten komen. Het zit in lage 2 tot 3 kilometer onder de grond. Maar op zee moet je natuurlijk eerst een platform bouwen en een pijpleiding leggen om het gas naar land te krijgen. Maar goed, daar hebben we natuurlijk voldoende ervaring en kennis voor in Nederland. Nog steeds nu. Dus dat kan. Het duurt wel een paar jaar voordat je een nieuw veld in ontwikkeling brengt. Maar dat is eigenlijk niet echt de de belemmering zit veel meer op de vergunningsverlening en bijvoorbeeld de eisen ten opzichte van stikstofemissies die ook op de Noordzee gelden. En die belemmeren vaak een snelle ontwikkeling van een, van een gasveld voor, om het in productie te nemen. Dus is daar dat, zou wel iets aan moeten gebeuren. Is dat ook de reden dat, dat, dat het steeds minder gebeurt? Ja, zeker. Ja, het was natuurlijk die lage uh, gasprijs. die ook uh, voor de bedrijven het minder aantrekkelijk maakte om gas te winnen op de Noordzee. Maar ook door de lange vergunningverlening, lange trajecten. en ook de, de problemen met de stikstofemissies. Uh, die ook op de Noordzee uh, gelden. is het voor heel veel olie- en gasbedrijven veel minder interessant. om in de Nederlandse Noordzee gas te, te gaan zoeken en te winnen. dan in uh, bijvoorbeeld uh, Afrikaanse landen. of landen waar nog hele grote gasvoorraden zijn. en waar uh, veel meer geld uh, te verdienen valt. Ja. Maar. Maar ja, met de huidige uh, gasprijzen wordt het ook zeker nog interessant op de Noordzee. Ja, tegelijkertijd staan we natuurlijk voor een, voor een energietransitie. Moeten we eigenlijk met z'n allen minder gas gebruiken. Willen we ook niet de, de, de natuur aantasten met dit soort gasinstallatie? Uh, want, want hoe erg grijp je in in de natuur als je zo'n boorplatform neerzet? Ja, ik denk dat dit eigenlijk ook de laatste kans is voor de Nederlandse offshore... om nog olie- en gasvelden tot ontwikkeling te brengen. Want uh, als de productie afneemt, moet ook alle uh, apparatuur worden opgeruimd op het einde. Bijvoorbeeld pijpleidingen, platforms, alles wordt weggehaald... zodat er uiteindelijk geen, uh, uh, geen installaties achterblijven op zee... en dus de zee weer in de, in de oorspronkelijke staat terug kan, uh, kan keren. Maar ja, als je dat eenmaal hebt weggehaald... dan kun je natuurlijk steeds moeilijker nieuwe gasvelden ontwikkelen... ...en het gas naar, naar land brengen. Dus je zou kunnen zeggen, dit is de laatste kans waarschijnlijk... ...om voor de Noordzee nog gas eh, en mogelijk ook zelfs olie... ...nog tot ontwikkeling te brengen voor de komende tien jaar. Maar u heeft natuurlijk wel een terechte punt. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat die Noordzee... ...ook een belangrijke duurzame energiebron voor de toekomst wordt. Bijvoorbeeld met grootschalige wind op zee die bijvoorbeeld ook in de vorm van waterstof naar land kan worden gebracht... en op die manier een alternatief gaan vormen voor olie en gas... wat we op lange termijn natuurlijk nodig hebben... om definitief van onze afhankelijkheid van olie en gas af te komen. Alleen, dat zijn ontwikkelingen die toch wat meer tijd nodig hebben... dan de olie- en gaswinning die we nu nog de komende jaren kunnen ontwikkelen. Helder, dank voor uw uitleg. Nee Peters, expert van TNO op het gebied van gas. Wil in het leven stap voor stap, ver weg van woord ik afscheid van mis neem. Ik kom ik achter, stap voor stap. Stap voor stap. Daniel Lohuis en zijn stap voor stap uit Erika Conti, Er wonen hele leuke mensen in Erika. President Zelensky van Oekraïne zal morgen de Tweede Kamer toespreken via een live video verbinding. Karin van Leeuwen is universitair docent Europese Politieke Geschiedenis, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Goedenavond, mevrouw van Leeuwen. Goedenavond. Wie bepaalt dat eigenlijk dat een staatshoofd uh, en welk staatshoofd de Tweede Kamer mag toespreken? Nou, dat is een hele goede vraag. Um, in dit geval was het, denk ik, Zelensky... die zichzelf min of meer heeft uitgenodigd. Zoals we allemaal weten, dat heeft hij al bij heel wat parlementen gedaan... Um, in, de, in de laatste weken. Um, en in de Tweede Kamer of in het Nederlandse parlement... is daar ook niet echt een soort vaste procedure voor... of een vaste uh, ge gewoonte. Um, dus soms is het inderdaad een staatshoofd... dat zichzelf volgens mij aankondigt. Maar vaak is het natuurlijk eerder in het kader van een bezoek... dat al plaatsvindt dat al is afgesproken dat een staatshoofd of een regeringsleider... ook eh, met het parlement komt praten. Ja. Eh, want het is al eerder gebeurd. Hè? Hoe, hoe, hoe gebruikelijk is het dat eh, een staatshoofd het parlement... Eh, en in dit geval dan alleen de Tweede Kamer toespreekt? Nou... In de Nederlandse politiek is het eigenlijk niet heel gebruikelijk. Volgens mij heeft Zelensky in de afgelopen weken al meer toespraken gegeven dan we in de Nederlandse, in ieder geval in de parlementaire geschiedenis konden terugvinden, zo gauw. Um, uh, ja, als eerste um, is uh, kort na de Tweede Wereldoorlog uh, uh, oud-premier uh, Churchill langsgekomen um, die uh, op die manier als het ware geëerd werd voor zijn rol in de, in de bevrijding. Uh, en toen uh, zijn er nog een paar geweest uh, in diezelfde uh, setting, maar daarna is eigenlijk tot de jaren tachtig um, zijn er bij mijn weten geen uh, staatshoofden of iets dergelijks meer langsgekomen. Um, en de, de voorzitter van destijds van het parlement zei ook van ja, het Nederlands parlement is er ook niet om boodschappen in ontvangst te nemen, maar om te discussiëren. Dus he, het was er niet voor om, om dit soort bezoeken, dit soort rituelen um, uh, ja, uh, uh, af te leggen. Daar was min of meer de regering voor of misschien ons staatshoofd. En um, pas recent zie je dan weer dat er eigenlijk wat vaker van dit soort bezoeken... officiële bezoeken of toespraken of iets dergelijks plaatsvinden. Ja. Um, we hebben wel uh, geluid uit 1946 van uh, de toespraak door Winston Churchill. Nederlandse volksvertegenwoordiging. Heet ik u, Mr. Churchill. Welkom in haar midden. You do me great grote honor. In inviting me to speak. It is the purpose of the United Nations Organisation to make sure that the force of right will in the ultimate issue be protected by the right of force. Ja, dat, uh, dat geknal. Dat is applaus. Uh, wat je hoort. Hij, hij, <lacht> hij, hij, hij was er natuurlijk gewoon. Mo morgen gaat het via een scherm. Churchill, uh, vertelde hier over het belang van uh, de Verenigde Naties. Waar, waar, waar ging zijn toespraak nog meer over? Ja, um, het is heel bijzonder dat uh, Churchill die uh, in diezelfde periode, hij was net uh, premier af uh, en hij uh, ging op dat moment eigenlijk ja, de hele wereld rond met uh, toespraken. Uh, hij had net daarvoor had hij heel uh, beroemde toespraak uh, gehouden um, over uh, de Koude Oorlog, of het begin daarvan. Uh, um, zijn beroemde Iron Curtain speech. Um, later zou hij het ook gaan hebben over uh, Verenigd Europa. En het ging dus echt heel erg inderdaad over van hoe kunnen we um, ja, die herwonnen democratie in, in West-Europa, hoe kunnen we die, of in heel Europa eigenlijk ging het hem om: hoe kunnen we die behouden? Um, nu. En hij vroeg ook echt. Uh, Um, concreet Nederland, om daar actie in te ondernemen. Dus om, om daar ook echt he, met andere landen uh, een, een voorbeeldrol in, uh, in te nemen. Ja, uh, U zegt al, ja, dan, dan, dan, dan komen er nog een paar mensen... minister-president van Canada en een zuid afrikaans politicus... en dat pas veel later, in 1984, he, u zegt de jaren 80... dan uh, mm -hmm. uh, komt Mitterrand, de Franse president, uh, naar het parlement. Wat, wat is zijn boodschap? Ja, um, Mitterrand was op dat moment um, ook, of uh, Frankrijk was op dat moment ook voorzitter van, um, van de Europese gemeenschap. En, en Mitterrand is eigenlijk net als Zelensky, die heeft een beetje zichzelf uitgenodigd, voor zover ik het kon, kon terugvinden. Um, en hij heeft ook echt inderdaad een boodschap in het kader van dat voorzitterschap. Uh, Frankrijk heeft net op dat moment een belangrijke wending gemaakt, eigenlijk in zijn eigen beleid naar Europa. Dus aanvankelijk waren ze uh, nou ja, een beetje de, de integratie aan het tegenwerken, zou je kunnen zeggen. Maar uh, op dat moment hebben ze echt... Uh, uh, ja, ferm, uh, willen ze de leiding nemen... en willen ze ook echt dat Europa nu helemaal weer... Um, ja, de, de samenwerking uh, weer veel meer uh, wordt opgevoerd. Uh, en dat komt Mitterrand ook echt aan Nederland vertellen en vragen. Uh, daarnaast heeft hij trouwens ook nog een andere boodschap. Hij, hij geeft echt eigenlijk de, de, het Nederlandse parlement een beetje op zijn kop. Omdat hij... Um, uh, he, op dat moment is ook in, in Nederland de hele discussie... over plaatsing van kernwapens... En, en en eh, Mitterrand vindt dat Europa daar zelf ook heel sterk in moet zijn. Dus die geeft echt het Nederlandse parlement een beetje op zijn kop. Omdat eh, zij zich door de bevolking eh, ja, laten weerhouden van het plaatsen van kernwapens. En, en Mitterrand doet echt een oproep van hè, eh, ondersteun mij nou, laten we dit ook als Europa eh, eh, oplossen. Dus hij heeft echt wel eh, iets te zeggen en het is niet alleen maar eh, aardig en, en ritueel. Nee. De Kamervoorzitter toen was eh, dolman hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. En, um, ja, er, er ging een verhaal um, uh, over uh, dat de Kamervoorzitter... Um, op een andere plek moest gaan zitten... omdat hij anders boven uh, Mitterrand uit zou steken. Maar um, nou ja, zoals de voorzitter zelf zei... was dat absoluut niet aan de hand. Maar er was een ingewikkelde situatie um, met het protocol. Omdat um, uh, de... Uh, uh, uh, ja, eigenlijk kon dus... of Wilde Dolman dus, dat was die voorzitter die zei... ik wil hier helemaal geen, geen mensen die alleen maar een verhaal komen vertellen. Maar goed, Mitterrand mocht niet met het parlement in discussie. Want dat mag hij niet eens in zijn eigen parlement als president. Dus dat was ook weer ingewikkeld. Ze hadden een hele ingewikkelde vorm bedacht... waarop het ka de, de, de Kamer eigenlijk van tevoren al vragen zou stellen... waarop het een, toch een soort meer een gesprek was. Dus daarom zat Dolman niet op zijn plek. Ja. Um, uh, daarna hebben we uh, de bondskanselier Kool... Uh, Koning Hussein van Jordanië, Simon Peres uh, van Israël... Trudeau van Canada. En dan is het rijtje wel een beetje op... Um, mm -hmm. Premier Rutte die, die mocht er eerst van de Kamer niet bij zijn. Uh, nu mag je van voorzitter Bergkamp toch komen. En ook de ministers Hoekstra en, en Ollonkren mogen erbij zijn. Ze moeten wel apart gaan zitten geloof ik. Ze mogen niet, mogen niet in het vak uh, K gaan zitten van het kabinet. Is dat opmerkelijk? Nou, ik denk dat het al bijzonder is dat ze erbij zijn. Hè. Vaak is het toch echt meer de bedoeling... dat het een gesprek is tussen de Kamer en eh, dat staatshoofd... of die regering regeringsleider om, om hè, de Kamer ook om zich te informeren. Um, eerder trouwens, um, bij Churchill bijvoorbeeld... waren wel degelijk ook alle kabinetsleden en, en de Raad van State... en nou, die ridderzaal zat helemaal vol. Volgens ja. mij was het echt een soort prinsjesdag. En daarbuiten ook echt heel veel publiek. Maar dat was ook echt de Staten-Generaal. Uh, dus... Dat was de Eerste en Tweede Kamer hè, bij, bij elkaar. Ja, precies. Ja, ja maar dan nog ja, hoort daar niet automatisch de regering bij als, als het zoiets in tweede of in vergadering zit maar in dit geval was echt toen ook iedereen aanwezig dus het ja het is ook wel weer om het belang te onderstrepen denk ik van zo'n van zo'n bijeenkomst ja, het is een toespraak het is een speech mogen de Kamerleden toch ook wel wat vragen aan Zelensky morgen, denkt hij? Ja, dat hangt er een beetje van af hoe, het, hoe dat van tevoren is afgesproken. In dit geval weet ik dat niet concreet. Vaak zijn dit soort gesprekken wel inderdaad ook op basis van, van vragen. Um, of, of wordt er ook wel echt een gesprek gevoerd. Um, ja, in dit geval uh, weet ik niet hoe daar afspraken over zijn gemaakt. Nee, u, u, u beschreef al een aantal uh, toespraken. Uh, onderstrepingen van, van belangen van het eigen land. Of van, van het gezamenlijke uh, belang. Wat zal Zelensky, welke kant zal die opgaan, denkt u? Meer de Mitterrand? kant of de of toch de Churchill kant of, zij, of is dat ja. eigenlijk dezelfde kant? Nou ja, eigenlijk hadden die inderdaad allebei wel een boodschap. Maar in dit geval is het natuurlijk wel echt vooral... Um, he, Zelensky is daar natuurlijk aan de ene kant... om uh, voor, voor het Nederlands parlement om eer te bewijzen. Maar uh, vooral toch echt is hij daar... Uh, omdat hij gewoon iets van, van Nederland wil. En dat is denk ik wel iets wat we ook in de eerdere speeches hebben gezien. Um, uh, dat hij toch echt wel ook iets komt vragen. En, en soms ook echt wel uh, met de nodige nadruk uh, uh, dat komt vragen. En, en ook uh, komt vertellen dat... Uh, landen niet genoeg doen eh, in zijn optiek. Um, dus ik... Verwacht ook wel dat we uh, dat ook morgen weer zullen zien. Ja, U gaat het uh, ja, is weer een stuk geschiedenis. Hè? U gaat het ongetwijfeld uh, volgen. Uh, met ja, Arie, ja? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. En ja, je merkt ook dat nu een beetje hè, de, de aandacht misschien voor Oekraïne een beetje weg hebt. Maar ik denk dat het inderdaad hè, dat hij terecht ook door blijft gaan hiermee. Omdat uh, uh, ja, het blijft natuurlijk voor de mensen in Oekraïne uh, blijft de situatie onverveldelijk uh, erg. Dus ja, Dank u wel, Universitair Docent Europese Politieke Geschiedenis... Karin van wordt verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Ça, I'm de Melodie de van Serge Gainsbourg en Jane Birkin de techniek van graslandbevloeiing is voorgedragen voor de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed Nederland doet die voordracht samen met een aantal andere Europese landen Erik Brinkman is medebeheerder van Landgoed Het Heet in Haaksbergen. En dat is een van de twee plekken in ons land waar de techniek nog wordt toegepast. Of weer wordt toegepast. Meneer Brinkman, goedenavond. Ja, goedenavond. Want het is een oude techniek, die werd al gebruikt in de middeleeuwen. Ik zei al, er zijn er maar twee plaatsen, ik geloof ook één in Brabant, waar het nog wordt toegepast. Waarom zijn we hiermee gestopt? Ja, dat is een goede vraag. Uh, de collega's in, uh, in Bergijk van de Pelterheggen, natuurmonumenten, die, die doen het ook. En wij zijn er alweer 25 jaar geleden mee begonnen in, uh, in Twente. En waarom zijn we dat weer gaan doen? Omdat het een, een techniek is uh, die uh, verdwenen is. Waarom is het gestopt? Omdat... Ja, je zou kunnen zeggen, na de Eerste Wereldoorlog werd de kunstmest zo goedkoop. Want bommen en granaten maak je van hetzelfde materiaal als, als kunstmest in net iets in andere verhoudingen. En toen werd het zo goedkoop kunstmest dat al dat gedoe met dat water dat werd achtergelaten. En toen hebben we. Eigenlijk alleen maar gewerkt op het weglaten uh, zo snel mogelijk weglaten lopen van het water uit, uit Nederland. Met alle gevolgen van die. En dan moet je er niet zulke droge jaren als de afgelopen jaren. Nou, de afgelopen jaar was wat minder, maar de jaren daaraan vooraf. Voor in de plaats krijgen, want dan word je echt geconfronteerd met het feit hoe belangrijk water is. Ja, u zegt al dat gedoe met water, want ja. dat, dat is de graslandbevloeiing. Uh, als ik denk, ja, dat klinkt niet heel ingewikkeld. Het is ook niet ingewikkeld, maar leg toch even uit wat het, ja, wat, wat het nou ja. precies is. Ja, ja, nou ja, kijk, uh, het, is een, het is een kunst, het is, is een ambacht, anders zou het ook niet uh, genomineerd zijn hè, voor, uh, voor immaterieel erfgoed. Uh, in Nederland hebben we de status al, immaterieel erfgoed... en nu hebben we met die landen dus die stap gezet naar een Europese aanvraag... wereld, uh, immaterieel erfgoed... Um, en dat betekent dat het wel iets meer is dan uh, een, een slang op het uh, gras leggen... en uh, water uit, uit de pompen. Nee, het is juist het gebruik van uh, bestaande beken, bronnen. Uh, het water vasthouden, uh, distribueren, herverdelen. Het is een hele kunst. En um, ja, uh, dat, dat is weer ontdekken. Het, het geluk was dat... Wij zijn er dus 25 jaar geleden, begonnen de collega's in, de, in Brabant... 30, 35 jaar geleden. Uh, dat er in de omliggende landen nog boeren zijn die het echt nog doen. Bij ons is het verlaten, wij, die systemen liggen nog, hebben we hersteld. Zijn we weer gaan gebruiken. Maar ja, hoe doe je dat nou precies? En met die landen om ons heen kunnen we dan kijken... hoe ze het daar nog doen, wat we daarvan kunnen leren... en hoe we dat ja, ook in Nederland weer kunnen herontdekken. Natuurlijk natuurlijk hebben we natuurlijk, dat, dat vinden we ook leuk om naar het buitenland natuurlijk, te zeggen... dat we de eigen Nederlandse manier hebben. Maar dat verschilt allemaal niet zoveel van elkaar. Want het water loopt uiteindelijk van boven naar beneden. Ja. Maar de landschappen variëren enorm. Ja. En wij hebben natuurlijk een nou, dan moet je van minimaal verval hè, dus, uh, ge gebruik maken. En in de bergen heb je veel meer gelegenheid om uh, wild te laten stromen, om het zo even te zeggen. Want wat levert het op, deze, deze aanpak? Want ja, u, u, u sluist het water, u, u, u houdt het water vast in die, in die, in die grasgebieden. Wat ja. levert dat op? Nou... Als water over gasland stroomt, dan brengt het extra zuurstof in de bodem. Dat betekent dat je het bodemleven extra stimuleert. En dat bodemleven dat genereert eigenlijk weer een hele mooie... Ja, je zou kunnen zeggen een, een ondergrondse biotoop... waardoor er extra water wordt vastgehouden. En dat is in droge tijden heel erg belangrijk. Je trekt weer bodemleven aan wat uh, veel minder broeikasgassen uitstoot... dan in ja, grasland wat eigenlijk... Verdroogd en verdicht en verzuurd en vermest is. Als je dat weer het leven weer aan de gang krijgt. dan stoot het veel minder broeikasgassen uit. Zoals minder methaan en minder lachgas. Methaan is 25 keer erger dan CO2. En lachgas 300 keer erger. Dat, dat verlaag je enorm. En wat je dat tegelijkertijd doet. je legt ook koolstof vast. Dus als je het hebt over. met een moeilijk woord. klimaatmitigerende maatregelen. dan is het. Zo'n middeleeuwse manier, eigenlijk een hele moderne manier. om met de hedendaagse eh, problemen om te gaan. Want wat is het belangrijk? Want, de, want de, de, ik, ik, ik zie ook wel van, van die grote sproeiers staan op, uh, op akkers. die ook water. in Wa waarom moet dat water uit een bron of een, of een beek komen? Nou ja, dan haal je het uit de, uit, uit de ondergrond. Hè. Dus je haalt het, uh, het, het, het water wat je in die ondergrond zou moeten vasthouden. haal je dus weg. Met dat beregenen. Uh, pleeg je eigenlijk toch een aanslag op je. Op je, op je ja, bodemvoorraad, om het zo maar even te zeggen. En wat je nu doet, is eigenlijk vooraf eh, daaraan vooraf gaan zorgen... Dat, dat je zoveel mogelijk water bergt, vasthoudt, eh, stuwt... Eh, om ja, langer die zomer door te komen. Dus dan heb je helemaal geen beregening eh, nodig. Want ja. dat geeft te veel op een toch al verdroogde bodem... een extra aanslag. En, en ja, dat is onnodig. De, en, ja... In deze tijd moet je vooral heel zuinig zijn op je, op je bodemvoorraad. Ja, we, we moeten leren het water ook vast te houden. Ja. In de 12 eeuw, vanaf de 12e eeuw, deden ze dat al op deze manier. Wat, wat is nou typisch middeleeuws aan de manier waarop u het doet? Want ik kan me voorstellen dat in de loop der eeuwen er wel wat aan aangepast Maar wat is nou een middeleeuws trucje? Nou <laughs> oh ja, dat het van boven naar beneden loopt, nee. <laughs> uh, Middenheden trucje, we hebben wat men toen deed met, uh, een, ja, met, met, met palen en plaggen. En dat doen we nu met, uh, met kantelstuwen en, en schuiven en duikers en met moderne middelen. En we kunnen het ook allemaal nog digitaal volgen. Ook. Dus je mengt moderne techniek met hele oude uh, uh, uh, kennis. Um, maar een, een trucje is wel dat je de sloten zo... Ja, zo, zo niet diep. Uh, of verontdiept ver eigenlijk. Je, je houdt het oppervlakte water zoveel mogelijk uh, letterlijk aan, uh, aan het maaiveld. Je zorgt dat er weinig water weggetrokken wordt uit, uh, uit de bossen. Je probeert juist dat uh, grondwaterpeil hoog te houden. En ja, dat wist men in die tijd met, met, met het aanleggen eigenlijk ook van die watergangen, daar had je. Ja, ze noemen het wel eens wulpse bochten. Oh. Daar waar je water weg wilde halen, dan maakte hij hem iets breder en in, in een beek. En waar je hem vast wilde houden, dan smaller. maakte hij hem smaller. Ja. En, en zo kon je eigenlijk spelen met het waterbeheer. En dat deed je ze op een hele natuurlijke manier. Je is het een beetje aanvoelen, hè, lijkt het wel. Aanvo ja, ja, dat is het. Ja. Ja. Um, um, want u had het over die droge periodes. Hè? Want het, was een paar, uh, ja, het, het is vaker droog in Nederland. Dat, ja. Daar heeft u dus geen last van. Nou ja, het eerste jaar werden we door overvallen. We hadden nooit gedacht dat het zo lang achtereen droog zou blijven. Dus van het eerste jaar hebben we geleerd. En de daaropvolgende jaren zijn we al vrij vroeg begonnen... met het vasthouden, het bergen van het eerste zuiveren en dan het bergen van, van water. Zodat je dus veel langer die zomer door kon komen. Ja, en dan zie je het verschil wel. He, dan dan heb je, hou je groene weiden ook in, in echt droge perioden. Bent u trots als, als de, de graslandbevloeiing op de werelderfgoedlijst komt? Ja, ja, we hebben er, hebben er jaren aan gewerkt met de collega's in, in het buitenland. En je zou kunnen zeggen, je werkt aan het landschap van de toekomst. Het lijkt of het een relict is uit het verleden en ambacht is allemaal leuk. Nee, dit zijn antwoorden die we nu moeten in de praktijk moeten brengen... om het landschap van de toekomst vorm te geven. En daar zijn we trots op dat we die kennis nog hebben, weer hebben... en met elkaar ja, beoefenen. Ja, u verspreidt eigenlijk de evangelie van de, van de gastlandbevloeiing. Ja, zo is het. Ja, <laughs> zo is het. Nou, veel succes. En ja, we gaan het meemaken als het op de werelderfgoedlijst komt. Dank u wel. Ja, veel uh, dank. Brinkman, medebeheerder van Landgoed Het Langheet in Haaksbergen in Twente. Dus um, dat was het oog voor nu. We zijn er doorheen. Morgen zit uw collega Lucella Carrasso En bij Nooit Meer Slapen zometeen de gastchoreograaf Ted Brans. Goedenavond.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 Werkgever en gebruik gemaakt van NOW. Voor iedere NOW-periode moet je apart een definitieve berekening aanvragen. Voor NOW 2 is de deadline al 31 maart aanstaande. Meer weten? Ga naar uwv.nl slash definitieve berekening. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding zo gebeurt met Moneybird.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 regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank, want wij zetten ons in voor een fijne buurt. In veel buurten kunt u daarom gewoon binnenlopen bij onze zelfstandige adviseurs. En dat blijft zo. Wilt u meer weten over buurtzaam bankieren? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank.